Thank you. Waar is Dat het eten meestal niet goed gaar is En de stemming in je huis wat raar is Ziet het er slecht voor je uit Als het Waar is Dat je huwelijksbootje in gebaar is En de buren roepen Heber daar is Ziet het er slecht voor je uit Maar wees niet moedeloos Want alles komt terecht en wees niet moedeloos Het gaat niet altijd slecht en wees niet moedeloos het komt weer voor elkaar, reken maar. Als het waar is, dat de date in thuis weer lekker gaar is. En de sfeer in huis ook niet meer naar is, ziet het er goed voor, voor je uit. Het gaat niet altijd slecht en wees niet moedeloos, want alles komt terecht en wees niet moedeloos. Het komt weer voor elkaar, reken maar. Als het waar is, dat het eten thuis wel lekker gaar is, en de uit uit niet meer raar is, ziet dat er goed voor je uit, want het maar waars.